Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS 3. Het is wachten op het Israëlische kabinet. Dat gaat ieder moment stemmen over de eerste fase van de deal met Hamas. In die deal laat Hamas alle gijzelaars vrij en trekt Israël zich deels terug... Binnen de regering van Netanyahu is niet iedereen fan. Want zo gaat de minister van Financiën niet voorstemmen. Hij wil wel dat alle gijzelaars worden vrijgelaten. Maar vindt nog steeds dat Hamas moet worden vernietigd. Je hoort onze correspondent Nasser Habibala. Ja, we weten wel van meer hardliners binnen de regering van Netanyahu. Die hier tegen zijn. Die zijn eigenlijk vanaf het begin tegen welke deal dan ook geweest met Hamas. Dus het is ook niet verrassend dat zij daar nu zo in staat. Maar de verwachting is wel dat ondanks dat de deal erdoor komt. Dat er vanuit de oppositie voldoende steun is. En als het gaat over Smotseries, die hardliner uit de coalitie, hij zegt dus wel dat hij tegen deze deal gaat stemmen, maar hij heeft niet gezegd dat hij ook uit de coalitie zal stappen. Dus zover wil hij dan toch niet gaan. Een woordvoerder van premier Netanjahu zegt dat een staakt het vuren binnen 24 uur na het kabinetsoverleg ingaat. In een huis in Zaandam is een gewonde vrouw gevonden die kort daarna is overleden. De politie gaat uit van een misdrijf. Het slachtoffer is een vrouw van 58 uit Amsterdam. Er is een signalement verspreid van de verdachte. Volgens de politie gaat het om een man van tussen de 35 en 45 jaar oud en heeft hij een opvallend rode broek aan. En Europa doet veel te weinig tegen zwaar vuurwerk. Dat zegt de Europese Commissie in een evaluatie. Met oud en nieuw worden bijvoorbeeld politie- en ambulancepersoneel met zwaar vuurwerk bekogeld. En criminelen gebruiken Cobra's voor aanslagen op woningen of het plegen van plofkraken. Nederland lobbyt in Brussel om de vuurwerkwet aan te passen, vertelt correspondent Kisia Hekster. Met Frankrijk heeft Nederland begin dit jaar een brief gestuurd aan de Europese Commissie. waarin ze vragen om de productie van zwaar knalvuurwerk in de EU helemaal te verbieden. Vanuit tal van grote steden wordt gelobbyd in Brussel. En aanpassen van de vuurwerkwet is eventueel een optie. Maar ze willen nog niet toezeggen dat dat ook echt gaat gebeuren. Ja, het kan nog wel anderhalf jaar duren voordat die vuurwerkwet wordt aangepast. Gaan we naar het weer toe vanavond bewolkt met lokaal kans op wat mist. Bij een graad of 10 dan nog. Morgen een grijze dag met maar heel soms wat zon. Het wordt dan maximaal 17 graden. Zfm, verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de Noord-Hollandse wegen staat viel op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. 10 minuten vertraging bij Roelof Arendsveen. 10 minuten vertraging op de N230 Utrecht-Maarsen bij de aansluiting met de A2. En 10 minuutjes op de N235 vanuit Am Amsterdam naar Purmerend bij Ilpendam. 5 kilometer verder. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.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 Do you ZFM ZFM I'm you.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 Zo stil als het hart, en berekend is. Als het beeld dat je schetst, dat de kwetst, zo vertekend is. Wat is jouw woord?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 Het hart en verpart zich verschuilt voor de werkelijkheid. Wat is jouw hart? Ver Ik was meteen ondersteboven En jij onder. hoek ook. En we liepen samen verder. En ik dacht, hoek, hoek, was er bij je zo goed? Hoek, hoek, bij elkaar en ik weet niet wat ik.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 Eigenlijk niet vragen, maar wat nou als ik het doe, doe Wil je samen verder? En ik dacht, oh oh was er bij ineens zo?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 Uit van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Israëlische kabinet vergadert over de afspraken met Hamas over Gaza. Als het kabinet ermee instemt, begint uiterlijk morgenmiddag de vrijlating van gijzelaars. Verder wordt president Trump zondag in Jeruzalem verwacht. De vrouw die in Zaandam gewond werd gevonden in huis en overleed is slachtoffer van een misdrijf, zegt de politie. Er is een signalement verspreid van een man tussen de 35 en 45 jaar. Het openbaar ministerie eist drie jaar cel tegen een Italiaanse man voor verkrachting van een vrouw op Koningsdag in Amsterdam. Hij zou een vrouw uit Ierland hebben verkracht en daar waren filmpjes van. Het weer vanavond bewolking, ook morgen bewolking, ook wat zon en 17 graden. Dit is ZFM.